Kans aan de zee staat een stormachtige wind en het wordt vandaag 5 tot 8 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. Er staat file op de A12 Utrecht Den Haag tussen Woerden en Reewijk. 9 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verder op de A13 Den Haag Rotterdam bij knoopend Kleinpolderplein. 2 kilometer door een aanrijding. En op de A16 Breda Rotterdam voor de Randweg Dordrecht 4 kilometer. Tot zover de verkeersinvloed.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 En daar is muziek voor van de Franse componist Gabriel Fauré. Het stuk heet Dolly. He? Zie dan die boer met zijn schaap. Dolly, jij bent mijn schaap, ik ben jouw herder. Dolly, ik streel jouw vol, maar jij Nou, zo leuk is het ook niet, hè? Heb je een boekje bij je, wat je zit... Dolly, ik wil alleen maar met je praten. Dolly, kom, sta nu stil, op met platen. Dolly, jij staat alleen onder de beuken. Dolly, nu moet je soortgenoot. Ja, omdat het niet rijmt. Ja. Sinds meneer maakt dat wat uit in de Jordanen. Lolly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 Yeah, ik was al so klaar, ik was so When I was young I never needed anyone And making love was just for fun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 Those days are gone Is ook, uh, het is ook zo'n lekkere meegalmer, hè? Ja. Heerlijk. Ja. Nou, wij zaten hier in de studio mee te galmen, hè, tegelijk klachten van de buren. Ja, joh, je kan nooit eens lekker voluit gaan, hè? <laughs> All by myself. We gaan zo meteen de vrijwilligersvacature doen naar de volgende plaat. Maar uh, Eerst nog minuutje ertussen door. En uh, hiervoor hoorde u natuurlijk de prachtige ode aan Dolly van hans liep wat een oude. day Ja, wat een oude. Dit zijn de birds. I ain't looking to compete with you. Feed or cheat or mistreat you. Simplify you, you. Deny, defy or crucify. en all I really want to do. Realisier ben ik dat geen nummer gistermiddag. Ook al gedraaid heb in de vinyljaren. Ja, nou ja, maakt het uit. Het is gewoon leuk. The Birds List. ZFM Luncht presenteert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 ja, en wie hebben we vandaag aan de telefoon? Dat Floortje. Dag Floortje. Hey Floortje. Hallo. Oh, Welkom. Dankjewel. Als het goed is, heb jij voor ons weer een hele leuke vrijwilligersvacature. En ook voor, voor jeugdige mensen is die bedoeld, hè? Ja, dat klopt. Op de, op de VIP-site is ook een button uh, Use Your Talent. Dat zijn uh, speciale klussen voor jongeren. Ja. En uh, daar hebben we ondanks weer een aantal hele leuke uh, nieuwe klussen opgezet. Uh, omdat er op 12 april volgend jaar uh, Geef de Dierenasiel heeft een open dag. Ja. En die hebben allemaal hele leuke klussen. En daar zoeken ze. Um, zoeken ze jongeren voor en dat is uh, dat is heel divers we hebben um, ze zoeken bijvoorbeeld sminkers dus uh, twee jongeren die het leuk vinden om samen kinderen te sminken die uh, op de uh, op de open dag komen ja en ze zijn ook op zoek naar jongeren die tijdens de open dag uh, mensen durven aan te spreken om iets te vertellen over het dierenasiel en ook uh, te vragen of ze vrienden willen worden van het dierenasiel. Mooi. Dus dat ze dan uh, maandelijks uh, of een eenmalige bijdrage kunnen doen. Ja. Uh, ze zoeken ook nog jongeren die het uh, leuk vinden om in Zandvoort winkels af te gaan voor kleine cadeautjes. Voor op tijdens, de dag van de, van ja, de open dag? tijdens zeg maar. de open dag. Ja. ja. Dus dat... Um, ja, dat zijn allemaal hele leuke dingen. Die kan je ook terugvinden op de, op de Use Your Talent uh, button, uh, op de VIP-site. Waar zit alle... die, Floortje? Want ik heb de VIP-site hier voor me, van VIP Zandvoort. Ja. Maar ik, uh, ik krijg hem niet gevonden, de Use Your Talent button. Hij staat rechts. Hij staat de, de rechts. slipper uh, rechtsboven. Uh, in maar beeld. dan moet je waarschijnlijk naar de home. Uh, ja, gewoon uh, naar zeg de homepagina. Ja, www.vip-zandvoort.nl. Dat is zeg maar het begin... En daar, kan je, daar zie je rechtsboven de, de slipper, dat is het logo van Use Your Talent. Okay. En als je daarop klikt, dan kom je bij de speciale jongerenvacatures. Ja. Wat heel leuk is, waar we de laatste tijd mee bezig zijn geweest, is uh, we hebben een app aangemaakt. Voor zowel, de, voor zowel een Apple telefoon als een... Uh, als een Android kan je nu een app downloaden van Use Your Talent. En daarop kan je ook alle klussen op een rijtje... Geweldig. ...kan je zien. En nee. alle, uh, laatste nieuwtjes. En als we een klus hebben gehad en er zijn foto's gemaakt... dan zetten we die ook op de... Op de, dat is allemaal gekoppeld aan Facebook, dus dat is heel erg gaaf. Dus een, als, je, als je als jongere het leuk vindt om af en toe vrijwilligerswerk te doen, dan kan je de app downloaden. En zo kan je nou, op de hoogte zijn van het laatste nieuws. Ja, en de, de laatste vraag naar vrijwilligers natuurlijk. Ja, precies. Ja. Helemaal mooi. Nou, het, het lijkt me een fantastisch evenement om naartoe te leveren als, als je leven bedoel ik. Yes. Dus uh, we gaan hem zeker ook straks op onze uh, Facebookpagina zetten... van Zandvoort Lunch. Kunnen de mensen het allemaal nog even rustig nalezen. Heel. En anders, dames en heren, gewoon op www.vip-zandvoort.nl. En dan even de Use Your Talent-button aanklikken. Uh, en daar komt alle informatie tevoorschijn. Ja, toch? Ja. Ik zeg Floortje. Al. Ja, hartstikke bedankt weer voor deze leuke bijdrage. Jullie ook ja, bedankt. We hopen je gauw weer te... Mogen spreken met nieuwe vacatures. Ja, helemaal goed. Oké, nog met de uitzending. Dankjewel. je wel. Jij een fijne dag. Dag vloertje. Dag dag. Zo, en dat is een leuke vacature. www.vip-zandvoort.nl. Volgende nummer. Ja, in die tijd van liquidaties, voor al die mensen die van die guns gebruiken, is het volgende nummer misschien wel een een toepasselijk nummer. Of ben ik nou erg wrang? Nou, het liedje heet Happiness is a Warm Gun. Jawel, van de uh, White Album van uh, John Paul, George en Ringo. Not a girl who misses much. Du -du -du -du -du -du -du. Oh yeah. With the touch of the velvet hand Like a lizard on a window pane. A man in the crowd With the multicolored mirrors On his half-nail boots Lying with his eyes While his hands are busy Working overtime A soap impression of his wife Which he ate and donated To the National Trust Gone. Mother Superior jumps the gun, Mother Superior jumps the gun. John Lennon haalde de tekst uit een uh, advertentie voor een wapen, uh, wapenhandel. En daar stond het... Happiness is a warm gun. Nou, er zijn zeker Er ze heel wat warm guns uh, die spreken. Dus wat dat betreft... En uh, aanstaande zaterdag is het natuurlijk 24 uur vinyl bij Laurel en Hardy. En ik uh, heb beloofd dat ik daar uh, heen ga. En, uh, en ik zou de White Album meenemen. Dus, nou, ik ga uit de kast zoeken en ik komt het allemaal op de... Dit is de free! She's Hey, what is this now, baby? Maybe. maybe. Home. Baby hey. Fraser en uh, nog een paar uh, Simon Kirk. Ja, moet ik ook nog zeggen. Uh, fantastisch The Free en All Right Now. Tot het nieuws van uh, half twee gaan we Simon and Garfunkel. America. Amerika. Let us be lovers when our real fortunes together. I've got some real estate here in my dad. So we bought a pack of cigarettes And this is when the pies And walked off to look for America Coffee said as we bought it a greyhound in Pittsburgh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 Be careful, his bow tie is really a camera Toss me a cigarette I think there's one in my raincoat We smoked the last one an hour ago So I looked at the scenery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 Simon Garfunkel. Nummer afkomstig van het album Book Dat en ook voorkomt op de LP Greatest Hits. En zou die nou in de Vinyljaren Top 40 staan? Ja, dat hoor je volgende week woensdag. Tussen 12 en 5. Vijf uur lang de Top 40 van de Vinyljaren. Woensdag. Aanstaande woensdag, maar liefst. 40 prachtige platen, jongens. Echt waar. Echt heel mooi. Het is een fantastische lijst geworden. Dankzij jullie, hè? want u heeft allemaal gestemd. Voor Zandvoort en de regio. heeft allemaal gestemd en het is een geweldig, geweldig, geweldig verlopen. Het is weer massaal gebeurd ook. Hartstikke leuk. En het is een prachtlijst geworden. Echt wel. Dolly! Jaru! Je mag het nieuws doen hoor. Oh, wat heerlijk. Eh, uh, luisteraars. Een update van het nieuws van donderdag 11 uh, december. 11 februari? Jan, december. Ja, ja. 11 februari april. Ja. Ja, ja, ja, ja, zo ongeveer. Ja, ja zoiets. Ja, van vandaag gewoon. Ja, 21 ja. oktober. Ja, ja oktober. Ja. Oké. Okay. Goed. Uh, oude mobieltjes worden vaak vergeten in de trein. En dat is dan gewoon een slimme truc om een nieuwe mobiel te moeten aanschaffen. De nieuwe toplijst van vergeten spullen is opgemaakt door de NS. En het is verbazingwekkend. Er zijn dit jaar geen... Paraplu's achtergelaten, terwijl in voorgaande jaren was dat toch altijd uh, het grootste deel van de gevonden voorwerpen. Maar liefst 19.641 treinkaartjes zijn laten liggen en ook lieten 9.200 pechvogels hun identiteitsbewijs in de trein achter. Een deel van de meest bizarre gevonden voorwerpen... zoals een uh, communiejurkje, sleutels van een Aston Martin en een kunstbeen... zijn vandaag te zien in Haarlem. In totaal zijn er tot nu toe 88.000 gevonden voorwerpen geregistreerd. Dat is ongeveer 10% meer dan vorig jaar. De top 10 is hetzelfde als in 2013, dus een woordvoerster van de NS. Maar dan snap ik dus die parapluus niet zo... Maar goed, het zal wel aan mij liggen. Op de derde plaats van vergeten of verloren dingen... staat de mobiele telefoon, waarvan er ruim 5000 achterbleven. Eind september, toen de iPhone 6 werd geïntroduceerd... waren onder de achterblijvers ineens heel veel iPhone 5's. Na de top 3 volgen de portemonnees, sleutels, rugzakken... plastic tassen met nieuwe spullen, jassen, sport- of weekendtassen en koffers... Uh, vandaag kunt u alles bekijken van half tien vanochtend en dus tot straks vier uur. Mag u wel opschieten. Maar goed, het is te zien in een postwagon op perron 1 van station Haarlem. En de entree is gratis. En waarschijnlijk dat er ook wel nieuwe eigenaren zich mogen melden van de spulletjes. Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij is dat wel het geval. Goed, ga ik, veel even ik moet er toch langs vanmiddag. Ja, jij moet toch erheen, ja, ja. Ik zag daar vanmorgen als een oude trein staan. Ik denk, wat, wat ja. zou dat toch zijn? Alle nou, dat... spoor in Haarlem lagen weer in de war en zo. Alle treinen ja. vertrokken weer uh, van andere <laughs> plaatsen. Helemaal gek van de woorden. maar dan was dat, maar ga ik vanmiddag even kijken. Maar ja, nu uh, weet je dus waarom het is. Dan liggen alle vergeten spulletjes in uh, in die vastwagond. ga ik even naar ah, Ikephone 5 scoren. Ja, neem er voor For mij niets. ook meteen even eentje ja. mee. Ja, ja, voor Ja, niets. ja. Nou, ik zal kijken. Ik ik een paar mee kan pikken, dan doe ik wel. Ja, toch? Nou, wie weet. Nee, ja, je weet het nooit. Nou, we gaan verder. Jaarlijks wordt er een jeugddebat gehouden... ter afronding van het thema jeugd en politiek. De jeugdraad krijgt 2000 euro... en mag dit besteden aan één van de voorgedragen projecten. Door de scholen zijn verschillende projecten voorgedragen. En hieruit zijn weer projecten gekozen die haalbaar zijn. De jeugdraad kan kiezen uit drie verschillende projecten... waaronder een les over mediawijsheid... of het opknappen van de zandspeeltuin aan het van Pagé-pad... of een extra graffiti-muur in Zandvoort. We zijn benieuwd en we wachten het af. Gisteren ontving burgemeester Nick Meijer uit handen van Marlies van Ooyen... Een kunstwerk waarin afval van het Zandvoortse strand is verwerkt. Op het schilderij staan drie dirty ladies. Ook schreef ze de burgemeester een leuke begeleidende brief. Ik vraag me af eigenlijk of we dat kunstwerk als bewoner ook kunnen gaan bewonderen. En waar het komt te hangen. Dat zou ik graag willen weten, burgemeester. Want het ziet er erg mooi uit zo op het zwart-wit plaatje. Bij een verkeersongeval in Heemstede hebben drie auto's gisteravond flinke schade opgelopen. Rond kwart over zeven wilde een automobilist vanuit de laan van Bloemenhoven de Zandvoortse laan oprijden, maar zag daarbij een andere auto over het hoofd. Een botsing was het gevolg waarbij de andere automobilist zijn jeep vervolgens nog tegen een parkeerde auto aanreed. Alle drie de auto's liepen flinke schade op... maar ondanks de harde klap raakte gelukkig niemand gewond. Agenten hebben geholpen met de afhandeling van het ongeval... en de beschadigde wagens zijn door sleepwagens... in de loop van de avond weggesleept. De Zandvoortselaan was door het ongeval... tussen de Herenweg en de Leidse Vaart... geruime tijd afgesloten voor het verkeer. En tot zover het regionale nieuws. En dan gaan we over naar het weerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanavond en de komende nacht krijgen we te maken met een storing die billy heet. En het bijbehorende warmtefront trekt over de regio met geruime tijd buien regen. De wind krimpt naar het zuidwesten en is stormachtig aan zee. Windkracht 6 tot 8. Mogelijk tip de wind tegen de ochtend aan... Uh, kracht 9 aan zee. Verder worden er zeer zware windstoten verwacht tot meer dan 100 km per uur en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen is het bewolkt en regenachtig. De stevige zuidwestenwind draait naar west en neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 8 en de 10 graden. In het weekend schijnt geregeld de zon... maar zowel zaterdag als zondag zijn er ook buien mogelijk. De wind waait zaterdag matig en aan zee vrij krachtig uit het westen... en zondag waait de wind weer uit het zuidwesten... en neemt dan ook weer toe naar vrij hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. Temperatuur stijgt naar waarde rond de 7 graden. Na het weekend is en blijft het wisselvalg... met elke dag regen of enkele buien en regelmatig veel wind. De temperatuur is zo'n 3 graden boven normaal... en stijgt naar waarde tussen de 8 en de 11 graden. Dat was het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Maar het sprookje tussen ons is afgelopen. Heb ik nu ook alleen cadeautjes moeten kopen. Maar ik mis je wel. Ik mis een hoop gezelligheid.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 Eerste december, nou maar om We waren samen heen, waar was, waar een waar wil was, waren wegen. Je koos je eigen weg, je kwam iemand anders tegen. Je liet mijn weg. Wij, dan twee tevreden oudjes waren. We zijn nu niets meer dan herinnering en oud papier. om eens Als eerst december nou maar om eens Ja, prachtig. Een prachtig liedje van uh, de 3J's. Uh, en dat heet uh, December. En morgenavond uh, 12, uh, 12 uh, december. Dan uh, geeft Kajak een fantastisch concert in P60 in Amstelveen. En ja. Ik heb het geluk dat ik daarbij mag zijn. Uh, dus dat zet het lekker. Dus morgenavond. En uh, wat ook morgenavond belangrijk is. Zeker voor Zandvoort natuurlijk. Om 24 uur. Oftewel 12 uur morgennacht, nacht. Dat is uh, de nacht van vrijdag op zaterdag. Begint natuurlijk de 24 uur vinyl bij uh, Lauren Hardy. En daar moet u zeker bij zijn. Ga erheen met uw, uh, met uw vinylplaat. U komt nog niet met een cd'tje aan of een cassettebandje, Nee, gewoon een vinylplaat. Laat die draaien door Nop. En uh, ja, doneer wat in de pot. Want daar gaat het om. He, het gaat om geld voor uh, Serious Request. Dat is een uh, prachtig initiatief. Er is ook een veiling. En uh, ik heb daar zelf ook wat aan, aan uh, bijgedragen... door een soort uh, jubileumpakket samen te stellen... bestaande uit een LP, een CD en een DVD. En die kunt u daar, uh, ja, die kunt u daar dan bekomen als u het erop biedt. Natuurlijk, dat moet je wel op bieden. Dat is een, dat is een leuk uh, verschillend uh, verhaal. Een LP uit 1986. Een DVD uit... Uh, 1997 en, en, en, en, en, en, en ja, een CD dus. En een DVD uit 2008. Dus dat uh, is leuk. De, de, de CD is allemaal eigen nummers. De LP is een live LP die in 1986 in Wijk aan Zee is opgenomen. En de dvd is uh, een tribute die ik ooit met een aantal muzikanten gebracht heb aan uh, Rick van der Linden van Exception. Dus is een dvd vol met Exception muziek opgenomen, live opgenomen in het Witte Theater in Muiden. Nou, dat uh, ligt er, is er dus ook bij. Morgen in Zandvoort. En uh, ja, dikke pet natuurlijk. Gewoon hartstikke lekker. Zaterdag dus het groot feest bij Laurel en Hardy in uh, de Haltestraat 24. Wou je wat zeggen? Ja, ik wou ook even wat, wat vertellen en oh, wat Oh, je zo met je handen zitten Ja, denk, eh, ik denk voordat je oh, weer de muziek opzet. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, ik dacht als je klaar bent met je oproep. Ik heb ook een oproepje. Je hebt ook een oproepje? Ja, dat is, oh. de, er is iets heel leuks ge, uh, gedaan in Zandvoort. Er is uh, op de Facebook-site van Zandvoort van ruilen, kopen, geven, weet ik het. Ja. Uh, de, de beheerster van die Facebook-groep... Corrie van den Burg die heeft een uh, ruimje keukenkastjes op uh, evenement gemaakt. Okay. Heel per ongeluk. Uh, heel veel mensen hebben namelijk uh, heel veel spullen in hun keukenkastje staan... die ze eigenlijk niet gaan gebruiken. Nee. En wat had Corrie nou bedacht? Samen met nog een paar vrouwen zijn ze dat nu aan het doen. En het loopt hartstikke leuk. Al die spullen die je toch niet gebruikt... en die staan in je keukenkastje... en die nog wel gebruikt kunnen worden door iemand anders... Dat verzamelen zij deze maand allemaal. En dat geven zij aan de mensen... die uh, echt het moeite hebben om deze maand rond te komen. He, dus dat zijn dan net niet die mensen van de voedselbank, zeg maar. Want die krijgen al pakketten. Ja. En die, die krijgen natuurlijk elke week al een tas... Maar uh, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen... die net iets te veel hebben om uh, bij de voedselbank terecht te kunnen... maar net te weinig om normaal boodschappen te kunnen doen. En voor deze doelgroep hebben zij uh, deze actie bedacht. En uh, hierbij wil ik dan ook vragen als er luisteraars zijn... die zeggen van, oh, ik heb ook van die keukenkasten... die staan helemaal vol met spullen die ik nooit zal gebruiken... neem alsjeblieft contact op met Corrie van den Burg... Of met uh, Nikita Keur. Die zit daar ook in die, met in die organisatie. Uh, zij zijn te vinden via die site. Die heet... Uh, ga ik eventjes kijken dat ik het goed zeg. Uh, ruilen, comma, geven, comma, verkopen en kopen... en klusdiensten in Zandvoort op Facebook... En uh, breng zoveel mogelijk eten. En zegt u, ik en ook iemand die uh, zo leeft... en die zo'n zo'n zo tas met boodschappen heel goed kan gebruiken... mag u ook bij Corrie van den Burg aanmelden. Oké, okay, nou, prachtig dus. Mooie initiatieven. Morgenavond mooi. dus in, uh, bij Lauren Hardy... Uh, dat uh, Serious Request, en dus ook zeer, zeer zeker de moeite waard. Zorg, ga met uw LP daarheen, laat hem draaien, doneer... en de opbrengst gaat geheel naar Serious Request. En ik zei dat ik morgenavond gezellig uh, met een paar mensen naar Kajak ga... in uh, P60 in Amsterdam. En daar zullen ze ongetwijfeld een paar stukken gaan spelen van de nieuwe cd. Nou, dan laat ik dat maar even horen. Tarsus heet dit werkje en het is Kajak. Van Cleopatra, The Crown of Isis. obey him, but his words weren't good enough. I don't respond to rude requests Won't let him put me to the test He'll be gently persuaded His defense eliminated She's been charged of siding with the enemy, so he summoned her to Tarsus But she'll use By putting on my greatest show, yes, his resistance will be low. My entrance will be sheer sensation, challenge all imagination. Intoxication, intoxication. Well, she may be some kind. Asping at her gorgeous ship, they see Venus courting Bacchus on this long-expected trip. As the mermaids dance with cupids to the sound of flutes and lyres, her goddess seeks her conquest, offering all that he desires. of a soldier but the weakness of a man she'll quickly win him over and execute her plan and he will There's always a catch. Yes, you your match. In Tarsus. In Tarsus. In Tarsus. In Tarsus. <totipen> een weergaarloze, weergaarloze dubbel cd van kayak. Cleopatra and the crown of ISIS. En morgenavond spelen ze in uh, P60 in uh, Amstelveen. En uh, als je Kajak nog een keer in de, laten we zeggen de topformatie aan het werk wil zien... dan moet je daar echt bij wezen. Want na 28 december, wanneer ze in, Bo in Soetermeer spelen, is het echt over. Want helaas gaan Edward Rekers en Cindy Oudhoorn weg bij Kajak. De band blijft wel bestaan. Alleen uh, ja, wat er vokaal gaat gebeuren, dat, uh, dat weten we dan even niet. Maar deze twee topmensen, die helaas gaan ze ermee stoppen. Maar ze maken deze tournee dus tot eind deze maand nog af. Morgenavond dus in P60 in uh, Amstelveen en uh, de... Voor zover we weet, 28 december in de boerderij in Zoetermeer. Dus als u ze nog wil zien in deze fantastische formatie... dan moet je daar gewoon uh, zorgen dat je erbij bent. Volgens mij zijn er nog wel kaarten te, te, te krijgen. zelf ga er morgenavond heen. En uh, lekker hoor, om dat, weer, uh, om dat even aan het werk te zien. Fantastische muziek van Kajak. Uh, Tarsus heet het nummer. En uh, is je verkaken? Oh ja, nog een minuutje of tien kan ik net even een paar leuke platen van de Beatles draaien. Want uh, ja, als je nou Rolling stones fan bent, jongens, dan kan je vanmiddag tussen vijf en zes beter je radio uitzetten, hoor. Want die, die gek van een Bart van der Meen die gaat, die gaat een uur lang Beatles-muziek draaien. <lacht> Kun je niks beters verzinnen? Jongens, jongen, jonge. <laughs> Dat is gewoon te gek voor woorden. Dat doe je toch niet? Uur lang Beatles. Flik dat nou? Dat doe je toch gewoon niet? Hè? mij meen je er niks van. Als je nou een uur lang Frans Bauer gaat draaien, dan zou ik zeggen: dat, dat, dat is de moeite waard, Maar je loopt Je hebt zeker je dag niet, uh, Jansen. <laughs> nee, ik ga naar Afrika. Ik ga naar Afrika, <laughs> daar is lekker warm. Ik heb de Toto gewonnen. Hoppa! Hoppa, oké. Ik hoor de drums gaan go in tonight. She hears only whispers of some quiet conversation She's coming in 1230 flight The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words.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 En dat, maar dat heette Afrika. We hadden straks wat Amerika. Nou, Afrika. Nou, zo gaan we de hele wereld om, denk ik. Hey, maar om een beetje tegengif te geven, jongens. Want uh, je zit natuurlijk straks... Uh, zit je een uur lang in die Beatles-fest. En dat vind ik voor de stones mensen een beetje zielig. Dus vandaar maar even nog uh, afsluiten met een lekkere van de Stones. Nog steeds op hun best. Geweldig nummer. Ja, helaas zit het er alweer op. We moeten alweer afscheid van u nemen. Jawel. Zie je van voor deze donderdag, de 11 december, is alweer gebeurd. Het ja. zit er alweer op. Ja, helaas hè. Mocht u geen zin hebben om te koken vanavond mensen? Vanavond in het wapenversand voor het kookt van Buringen. Een drie gangen diner voor 12,50. Rennie's cadeau. Wat zegt die nou? Ik zei Rennie's cadeau. Rennie's cadeau. Dat nou, is nog wat, wat een vertrouwen. Nou, nou we gaan eruit. We wensen u een fijne, fijne donderdag verder met Bart van der Meer zometeen. Vier ja, ja. uur lang. En uh, ik ben er morgen weer Tot uh, morgen. Dag! Dag! Oh ja Dolly bedankt hè. Вот ну, да. А, да, да но ну, я да. FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Raymond Seré met het NOS Journaal. Het kabinet wil vastberaden doorgaan met het verstrekken, versterken van de economie. Dat zegt minister Kamp na aanleiding van de jongste ramingen van het Centraal Planbureau. Volgens Kamp bevestigen de cijfers het beeld dat het economisch herstel wel broos is, maar krachtiger doorzet. Steeds meer signalen staan op groen. Kamp noemt de export ook volgend jaar de belangrijkste pijler van de groei. Maar volgens hem wordt de groei ook steeds meer gedragen door de binnenlandse bestedingen. Zo zal de consumptie voor het eerst in drie jaar stijgen, benadrukt hij. Oekraïne gaat failliet als rijke landen niet met geld over de brug komen. Dat zegt de Oekraïnse premier Yatsenyuk. Om te voorkomen dat zijn land bankroet gaat... wil hij op een nieuwe internationale donorconferentie ruim 12 miljard euro ophalen. Deze week is er overleg tussen de Oekraïnse regering... en het internationaal monetair fonds over een hulppakket van ruim 13 miljard euro. Daarvan is al een deel overgemaakt. Maar volgens de IMF is er nog veel meer geld nodig. De schatkist van Oekraïne is vrijwel leeg... omdat Oekraïne een hoge gasschuld aan Rusland moet terugkomen. Betalen. Ook de oorlog in het oosten drukt zwaar op de begroting. Deze week zijn twee slachtoffers van de vliegramp met de vlucht MH17 geïdentificeerd. Een van de twee is een Nederlander. De nationaliteit van de ander is niet bekendgemaakt. Van vier slachtoffers is de identiteit nu nog niet vastgesteld. Wie een rood kruis boven de snelweg negeert moet vanaf volgend jaar voor de rechter komen. Zo'n overtreding wordt niet meer afgedaan met een boete. Steeds vaker gebeuren er ongelukken met wegwerkers doordat de automobilisten een rood kruis negeren. Met de strengere straffen hoopt minister Schulz het veiliger te maken voor wegwerkers. En dan het weer wisselend blokt. Veel buien, soms met onweer, hagel en forse windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig, het is 5 tot 8 graden. Maar tijdens een forse is het kouder. Morgen veel regen en aan zee zuidwesten storm. Het wordt 8 tot 10.